Uur. Gert Kluuk met het NOS Journal. Voor het eerst komen bij netbeheerder steden meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas dan met. Sinds 1 juli is het niet meer verplicht om huizen aan te sluiten op aardgas. Steden is verantwoordelijk voor het netwerk in onder meer de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Daar wordt sinds juli in 56% van alle nieuwbouwprojecten geen aardgasaansluiting meer gevraagd. Vluchtelingenwerk Nederland vreest dat er weer noodopvang voor asielzoekers nodig zal zijn, zoals in 2015. Dat komt niet per se door een stijgend aantal asielzoekers, maar met name door een personeelstekort bij de immigratie- en naturalisatiedienst. Daardoor ontstaan nu lange wachttijden, waardoor opvangcentra overvol zitten. In het oosten van Azië leiden bijna een half miljard mensen honger, ondanks de snelle economische groei. Dat blijkt uit onderzoek van de Verenigde Naties. In grote steden die zich snel ontwikkelen, zoals Bangkok in Thailand en Kuala Lumpur in Maleisië... hebben arme gezinnen niet de mogelijkheid om gezonde voeding voor hun kinderen te kopen. In Bangkok kreeg vorig jaar meer dan een derde van de kinderen geen gezond dieet. De VN wil in 2030 honger uitbannen in Oost-Azië. Om dat doel te halen moet het tempo omhoog, zegt de VN. De Bosnisch-Kroatische oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak, die vorig jaar zelfmoord pleegde in het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag heeft daarbij geen hulp gekregen, zegt het Openbaar Ministerie na onderzoek. Wel blijft onduidelijk hoe hij het flesje met gif de rechtszaal inkreeg. De oud-generaal dronk het gif, meteen nadat hij was veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij overleed in het ziekenhuis. De eigenaar van de Formule 1 heeft het circuit van Zandvoort een aanbod gedaan... om in 2020 een Grand Prix te organiseren, meldt de telegraaf. Prins Bernard, de eigenaar van het circuit, bevestigt het bod. Hij spreekt van een unieke kans. Het weer, er trekken buien over van west naar oost. Later vandaag op de meeste plaatsen droog, ook wat zon. Het wordt een graad of elf. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9, ook maar diemen. Tussen Battenverdorp en het Holendrecht... een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Goedemorgen. Dit is CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam En ik heb het programma vandaag samengesteld en presenteer het. En vandaag, op deze mooie winterse dag... een heleboel mooie muziek. Nieuwe artiesten. En de eerste artiest die u gehoord heeft... is het Duitse jazz Trio, Trio Sons. Het is gevormd door uh, Bernard Schuller op piano... Matthias Novakobas en Stefan Emi op Drums. Ze zijn een van de bekendste en... Uh, succesvolste groepen in, uh, in Duitsland. We gaan verder met um, het James Ryan Trio. Het is een Australisch trio. Uh, James Ryan is een uh, Australische saxofonist die graag improviseert. Hij heeft in 2006 een uh, album uitgebracht. Dat heet Long Way Home. En daarvan ga ik draaien Moonlight in Vermont. James Ryan Trio met Long Way Home, hun album en het nummer is natuurlijk Moonlight in Vermont. Toen ik ging kijken in mijn collectie, want Moonlight in Vermont is natuurlijk een uh, klassieker, kwam ik een andere Moonlight in Vermont tegen. En dat was leuk omdat het een behoorlijke tegenstelling is met het uh, nummer wat u net gehoord heeft. Gaat u luisteren naar Moonlight in Vermont van Ella en Louis Armstrong. Ella Fitzgerald natuurlijk en Louis Armstrong. Het komt van hun album Jazz and Blues uit 1994. street I'm Fitzgerald en Louis Armstrong met Moonlight in Vermont. De 73-jarige Van Morrison is nog steeds heel productief. Hij heeft een nieuw album uitgebracht dit jaar. Het is het uh, derde album uh, binnen zeven maanden tijd die hij heeft opgenomen. En hij heeft het samen gedaan met Joey De Francesco. Joey De Francesco is, een, uh, hij is bekend uit de jazzwereld uh, door zijn orgelspel. En ze hebben een heerlijke album opgenomen. Het album heet You're Driving Me Crazy. Ik ga eerst het nummer Miss Auto's Regrets draaien. En later in deze uitzending kom ik nog met een ander mooi nummer terug. Van Morrison en Joey de Francesco. soul's regrets. She's unable to lie today. She said she's sorry to be delayed, but let's not die in lovers' land. regrets his honorable to love today Day. But she woke up in the morning Van Morrison en Joey De Francesco... met Miss Odds Regrets. Naast vele standaards ook... eigen nummers van Van Morrison op dit album. Straks nog een nummer. Volgende artiest die klaar ligt is... Julian Siegel. Julian Siegel is een um, Engelse... Uh, saxofonist. Hij uh, onderwijst ook... Uh, in de Londons Royal Academy of Music. En hij heeft een aantal... Uh, hele goede albums uitgebracht. Hij heeft een... Um, prijs ervoor gehad. De London Jazz Award voor zijn album The Urban Theme Park. En dit jaar heeft hij een nieuw album uitgebracht met um, een prachtig nummer erop. Dat heet Song. En het album dat heet Vista. Gaat u luisteren naar Julian Siegel. Julian Siegel Kwartet met het nummer Song van hun album Vista uit 2018. Een reis over de grenzen van jazz, klassiek en wereldmuziek... ...op een vliegend tapijt van betoverende klank. Zo werd uh, Levanterre het album van uh, Erik Vloeimans... ...pianist Jeroen van Vliet en klarinettist Kinan Asmee aangekondigd. Het is een album uit 2018. En ik heb het nummer Wanderer uitgekozen... ...geschreven door Jeroen van Vliet... van Erik Floymans, Jeroen van Vliet en Kinan Asmee. Een prachtig album met uh, prachtige muziek. En een nummer wat hier prachtig op aansluit... is een nummer met een hele moeilijke titel. Het is de Pite Cantropus Erectus. Het komt van het gelijknamige album van Charles Mingus. Het is een album uitgebracht in uh, 1956. Charles Mingus was een, uh, een jazzcomponist en bassist. Hij heeft... Een aantal hele grote klassieke werken in de jazz gemaakt. En dit was een album waar hij voor het eerst zijn uh, medemuzikanten geleerd heeft, eigenlijk om naar zijn arrangementen te luisteren, in plaats van alles op papier uit te schrijven. En dan die titel. Um, ik heb het toch eens opgezocht, omdat mij het ook niet duidelijk was waar die titel over ging. En volgens uh, Charles Mingus is het een um, het titelnummer, een, uh, een, ja, een, een toongedicht waarin de opkomst van de mens van zijn humane wortels, en dat heeft een Latijnse naam, de Pithecanthropus erectus, wordt afgebeeld, tot een uiteindelijke ondergang als gevolg van zijn eigen onvermogen om de onvermijdelijke emancipatie te realiseren van degene die hij wilde tot slaaf maken en zijn hebzucht in een poging die tot valse veiligheid te slaan. En je moet natuurlijk bedenken dat dit speelde in de tijd in Amerika, waar er natuurlijk nog heel veel racisme was. Eigenlijk is er nog steeds heel veel racisme. En uh, hij voorzag dus eigenlijk al een, uh, een ondergang van de blanke meerderheid, die de, ja, die de, zwarte, minder, die de zwarte meerderheid eigenlijk uh, onderdrukte. Gaat u luisteren en uh, genieten van dit mooie stuk, de Pite Canthropus Erectus van Charles Mingers. Het Hele bijzondere stuk van Charles Mingus, Pite en Erectus van het gelijknamige album. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz en dat is ook een heel bijzonder nummer. Het is van de Poolse jazzsaxofonist en componist Piotr Barron. Samen met zijn quintet, waar onder andere zijn zoon in meespeelt, Adam Milza Wie Barron, eh, pianist Dominik Wie Bania, bassist Maci Adamczak en drummer Presmi. Pres Slav Jaros. Het is opgenomen in, um, in Tsjechië op het uh, kasteel in Praag, waar vele grote jazzconcerten zijn, uh, zijn gehouden. En het is een, uh, ja, een bijzonder nummer omdat uh, Baron zijn, uh, zijn uh, geloofsovertuiging in muziek legt. Hij heeft als grote voorbeeld uh, John Coltrane, die ook uh, spirituele jazzmuziek maakte. En. Um, hij heeft een, een 14e-eeuws uh, Pools paaslied vertolkt. Dat heet Christus Samarwig Zwaistenjest. Mijn Pools is, uh, zoals u hoort, niet echt geweldig. Het duurt 19 minuten. Dat is natuurlijk veel te lang voor deze uitzending. Ik ga een klein stukje draaien uh, tot het nieuws van 11 uur. Gaat u luisteren naar, uh, naar Piotr Bern en zijn quintet. <tied> U luistert naar het CFM Jazz. Dit is het Piotr Bergen Quintet. We zijn zo na het nieuws van 11 uur weer bij u terug met nog veel meer moois. Blijf vooral luisteren.